5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedemiddag. Straks de diploma-fraude op de Rotterdamse Ibn U weet nog wel. Vandaag stonden de eerste verdachten voor de rechter. En de nucleaire top in Den Haag die gaat zorgen voor een hoop gedoe. Nu eerst het NOS-journaal met Gert Club. Boekwinkel Polare sluit vanaf morgen tijdelijk haar deuren. De keten werkt aan een strategische heroriëntatie om haar voortbestaan veilig te stellen.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 En dat betekent dat zij dus hetzij de ruimte bij CB moesten oprekken in die onderhandeling. Nou, dat is blijkbaar niet gelukt. Hetzij een nieuwe partij moesten vinden om er extra geld in te gooien. En dat is ook niet gelukt. NCB Centraal Boekhuis. Polaren heeft 20 vestigingen in Nederland en 18 in België. Verschillende vestigingen heten voorheen Selexis. Dat bedrijf ging in 2012 failliet. De winkels van Selexis werden samengevoegd met die van de slechte en gingen verder onder de naam Polaren. In Egypte heeft de legertop legerleider Sisi toestemming gegeven zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Dat meldt het Egyptische Staatspersbureau. Al weken wordt verwacht dat Sisi zich kandidaat stelt voor de verkiezingen van eind april. Sisi is nu al de sterke man in Egypte. Hij zette vorig jaar juli president Morsi af. Eerder vandaag werd hij door interim-president Mansour bevorderd tot maarschalk. Deze rang moet hij opgeven als hij meedoet aan de presidentsverkiezingen. Correspondent Sander van Hoorn. Hij heeft dit nog niet Officiële Dat lijkt nu wel een formaliteit geworden. Nu het leger heeft gezegd: oké, het mag. Maar officieel heeft hij dat nog niet gedaan. En als hij het doet, dan bestaat er geen twijfel over. Zijn steun is zo groot. Zijn populariteit bereikt af en toe. Kloenstraat Dan gaat hij het ook wel worden. De rechtszaak tegen elf leerlingen van de Ibn Galdoenschool kan gewoon doorgaan. De advocaten vonden dat ze te weinig tijd hadden gekregen om de zaak voor te bereiden. Maar de rechter heeft alle bezwaren van de hand gewezen advocaten hadden ook nog aangevoerd dat de verdachten mogelijk dubbel gestraft worden. Vorig jaar mei werden ze uitgesloten van het eindexamen en nu dreigt ook nog een veroordeling. Het proces over de grootste examenfraude in de Nederlandse geschiedenis neemt de hele week in beslag. Meer dan 50 leden van het Israëlische parlement hebben een bezoek gebracht aan Auschwitz... voor de herdenking van het feit dat het vernietigingskamp 69 jaar geleden werd bevrijd. Er waren ook overlevenden van het nazi-vernietigingskamp... Niet eerder zijn zoveel leden van de Knesset... tegelijk naar Auschwitz in het zuiden van Polen gereisd. Er waren ook enkele Israëlische ministers bij. Badr Hari heeft tijdens het strafproces in Amsterdam... tegen de rechters gezegd dat zij hem na dit proces... nooit meer zullen zien. Hij is niet van plan om ooit nog zijn zelfbeheersing te verliezen. De 29-jarige kickbokser staat terecht voor acht gevallen van mishandelingen, en één verkeersdelict. Het zwaarste vergrijp waarvan het OM Hari beschuldigt is de mishandeling van zakenman Koen Everink. De kickbokser had eerder al zijn excuses aangeboden aan zijn slachtoffers. Het IOC wil niet dat sporters op de Olympische Spelen in Sochi demonstreren tegen de Russische homowet. Ook mogen ze geen opmerkingen maken over de mensenrechten. Sporters die dat wel doen, bijvoorbeeld op het podium, kunnen rekenen op straf van het internationaal Olympisch Comité. TOC benadrukt dat het niet de vrijheid van meningsuiting wil inperken. Het comité vindt dat sporters die willen protesteren dat tijdens een persconferentie moeten doen en niet tijdens Olympische huldigingen. Het werengebied met regen en geleidelijk ook natte sneeuw trekt langzaam naar het noordoosten. In de loop van de nacht wordt het droog en klaart dat soms op. De minima liggen tussen 0 en 3 graden. Morgen, vooral in het zuidwesten en westen, soms regen. Het oosten en noordoosten krijgen de meeste zon. Het wordt dan ongeveer 5 graden. Woensdag een stevige oostenwind en kouder. Wijnald Zwaan bij de ANVB. Hoeveel kilometer hebben we? Nou ja, als je alles bij elkaar optelt, kom je nog aan 60 kilometer. Maakt het tot een bescheiden avondspits. Een paar files vallen op op de A9 naar Alkmaar... tot aan de afrit Kastrikum, 6 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding op de N8. Op de A15 richting de Maasvlakte, daar is de weg al een tijdje dicht bij de Thomassentunnel. Is daar een auto met aanhanger geschaard, maar gaat niet lang meer duren de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer fieden. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Zo direct het nieuws over de Rabobank te zijn ontslagen. Aangekondigd. Maar ze gingen vandaag ook naar de beurs.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 Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp. Mocht u zich toch genoodzaakt voelen om iets aan de schrijnende mensenrechten situatie in Rusland te doen? Teken dan deze week, in alle stilte, de petitie op amnesty.nl. Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp. Warme winterweken bij Alping.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 Op 24 en 25 maart gaat een deel van Den Haag potdicht vanwege die nucleaire top. Lastig voor de bewoners. Je zou die twee dagen de stad kunnen ontvluchten. Ja, maar... Moet je al je oude hondjes, je knariepietjes, wat je nog meer in huis hebt, moet je... Heeft u oh, nee, die? Nee, nee, ik neem hem zelf als voorbeeld. Het NOS Radio 1-journaal. Met uh. Bert van Sloten. Goedemiddag, daar gaan we het zo over hebben. We bellen ook nog even met Kiev, daar is het erg onrustig. Maar we beginnen met de rechtszaak over de examendiefstal bij Ibn Galdoen. Die is begonnen. De eerste negen verdachten stonden vandaag voor de rechtbank in Rotterdam. Verslag even Joris van de Kerkhoff, die is er de hele dag bij geweest. Joris, de rechter zou vandaag met een zogenaamd feitenrelaas komen, maar dat kwam er uiteindelijk niet. Waarom niet? Nou, de advocaten die begonnen met heel veel vragen stellen. Nadat nou, eerst het Openbaar Ministerie had gezegd... waar de negen verdachten die vandaag zouden kunnen komen... er waren er overigens zeven, twee zijn thuisgebleven... Uh, waar ze van verdacht worden uh, volgens het uh, Openbaar Ministerie. En daarna gingen de advocaten allerlei vragen stellen. Bijvoorbeeld van ja... Als je nou je examen niet hebt mogen doen, dat is toch eigenlijk al wel een soort van strafrechtelijke, eh, strafrechtelijke straf zou je kunnen zeggen. Dat betekent dat je niet nog een keer vervolgd eh, kan worden. Vindt u dat ook niet zo, eh, Openbaar Ministerie en vooral eh, meneer de rechter? Eh, dat vroegen ze aan de, aan de rechter en ze vroegen ook nog van ja, maar we hebben zo weinig tijd gehad om ons voor te bereiden. We vinden eigenlijk dat de rechtszaak op een later tijdstip gehouden moet worden. Als, het ene, eh, als van het ene gezegd wordt eh, dat, dat het niet twee straffen zijn, dan moet de rechtszaak wel gehouden worden, maar op een later tijdstip. Nou, de rechter heeft er lang over nagedacht, nadat de advocaten lang hadden gesproken. En ik maak er nu ook een hele lange zin van. Ja, om maar een tijden, lang zei de antwoord te geven, kort te maken. Nee, het antwoord was nee. Zeg ik nu, nee. Okay. Jullie advocaten hebben een mooi verhaal gehouden, maar we gaan verder. Goed, maar de advocaten vroegen dat niet alleen. Ze vroegen ook of er extra getuigen mochten worden uh, gehoord. Bijvoorbeeld degene die uiteindelijk die examens online heeft gezegd. Um, wat heeft de rechter daarover gezegd? Ja, dat is de jongen die, die heeft ze online gezet. Die heeft ook in computers van 2000 mensen ingebroken. Met die webcams heeft hij gedaan. Die is een paar weken geleden voorgekomen voor de, voor, de, voor de rechter. Daarvan zei de rechter, net als andere vragen om extra getuigen. Hoeft ook niet. Het is allemaal goed voorbereid. We gaan gewoon zo door zoals we eigenlijk bedacht hadden. Ja, maar dan kunnen we de conclusie trekken, Joris. Aan het eind van de dag dat we eigenlijk nog niet veel verder zijn gekomen. Nee, maar Rotterdam is best een mooie stad. <laughs> In die lange pauze liep ik zomaar naar de Erasmusbrug en die ging open. Nou, daar kun je ook van genieten, ondanks dat het koud is. Nee, inhoudelijk zijn we er verder niet heel veel mee opgeschoten. Betekent dat alles wat vandaag zou gebeuren, morgen gaat gebeuren. Dus het, nou, morgen beginnen ze dan wel met de twee minderjarige verdachten achter gesloten deuren. Maar daarna komt het feitenrelaas van, van de rechter. Dus daar zien we een, een plaatje van de kluis waar de examens uit zijn gestolen. Daar zien we het Eerste examen uh, wat, uh, wat gestolen is. En verder wat er allemaal volgens de rechter uh, allemaal uh, gebeurd uh, is tot nu toe. En uh, dan worden uiteindelijk morgen de eerste drie verdachten waarschijnlijk... maar misschien schieten ze morgen opeens wel op... Uh, de meeste verdachten uh, behandeld. Het idee is dan dat woensdag uh, het Openbaar Ministerie weer aan het woord komt... en dat we dan horen wat uh, de eisen zijn wat het OM betreft. Goed, morgen gaan we dus verder. Joris van der Kerkhof, hoort u dan nou morgen weer? Oekraïne dan. In Oekraïne eisen de demonstranten nog steeds het vertrek van de regering. Ze hielden vanochtend een paar uur lang het ministerie van Justitie bezet. De minister eiste hun vertrek, want anders zou, anders zou de regering namelijk de noodtoestand afkondigen. Ik naar mijn collega's. En de minister kreeg haar zin. De demonstranten vertrokken weer. David Jan Godwaj, onze correspondent, is nog steeds in Kiev. David Jan, ik begreep dat jij ook in het ministerie bent gaan kijken en hebt gesproken met de demonstranten. Wat is het verhaal wat jij hebt gehoord? Nou, het was een beetje een merkwaardig verhaal. Het waren overigens helemaal niet zoveel mensen, hoor. ik denk een stuk of twintig alles bij elkaar. Maar hoe dan ook, ze vertelde me dat ze dat ministerie hadden bezet om een uh, plaats te hebben om op te warmen. Dat ministerie is namelijk vlakbij Maidan, dat, dat grote plein in Kiev... waar veel mensen al aan het demonstreren zijn. Nou, die willen af en toe wel eens een beetje warm worden... want het is ijzig koud in, uh, in Kiev. Een kop thee drinken, even bijkomen. En daarvoor zeiden ze in dat ministerie, die bezetters... Uh, hadden ze het gebouw uh, bezet. Uh, hoe het ook zij, het toont natuurlijk wel aan dat uh, de oppositie uh, ja, min of meer kan uh, doen en laten wat ze willen in een bepaald gebied in, uh, in Kiev. De politie heeft ze niet tegen kunnen houden en uh, ja, die heeft ze er ook niet uit kunnen krijgen. Pas na het dreigen met, uh, met de noodtoestand is dat gelukt. Ja, nou ja, je zegt ze kunnen eigenlijk bijna doen wat ze, wat ze willen. Maar ja, als je met de noodtoestand dreigt, dan, uh, dan werkt het ook wel weer. Ja, dat werkt maar uh, niet zozeer bij de demonstranten, of de, de mensen, de bezetters zelf, maar wel bij de op oppositieleiders. Die hebben er dan ook van alles aan gedaan om die bezetters ervan te, uh, te overtuigen uh, dat uh, uitroepen van een noodtoestand in niemands belang is. Dus ja, dat heeft ze uiteindelijk uh, over de streep getrokken. Overigens uh, neemt uh, president Janukovic met zo'n noodtoestand ook zelf een risico hoor. Want het, het leger heeft bijvoorbeeld gisteren al gezegd, of de minister van Defensie, dat het leger neutraal is en dus niet zal optreden. Nou, als er no uh, sprake is van noodtoestand... dan kan de president een beroep doen op het leger... maar dat heeft daar dus kennelijk geen zin in. Ja, mag je dan concluderen dat de spanningen... eigenlijk nog, uh, nog verder oplopen op, op deze manier? Ja, dat doen ze zeker. Kijk, het is vandaag redelijk rustig geweest. Zo zijn er wel, uh, wel meer redelijk rustige dagen geweest. Maar het kan op elk moment weer uit de hand lopen. En ja, er is nog steeds geen, uh, geen oplossing in zicht. Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of... Um, de president treedt af, Janukovic. Nou, nou, dat is hier voorlopig niet van plan. Of er wordt met geweld ingegrepen en die barricades die worden schoongevecht. Nou, dat wordt een enorme gewelddadige, uh, gewelddadige actie. En daar gaan waarschijnlijk wel doden bij vallen. Dus ja, de situatie is heel gespannen. En de komende dagen, natuurlijk, van groot belang, want ook het parlement komt nog bij elkaar. Ja, morgen komt het parlement bij elkaar om uh, voorstellen te bespreken die uh, president Janukovic vorige week al gedaan heeft. En dan ging het onder andere om een herschikking van de regering, om vrijlating van uh, gearresteerde demonstranten... en om aanpassingen in wetgeving die vorige week pas van kracht is geworden om uh, demonstraties aan banden te leggen. Nou, we moeten zien hoe dat afloopt. Uh, ik denk dat het voor de gespannen situatie als zodanig niet zo heel, heel veel uit gaat maken. Dan horen we van je morgen weer. David-Jan Godvraag vanuit... Kiev. Ik vraag hier eigenlijk om een uh, laatste kans. En uh, u ziet me echt uh, nooit meer terug uh, in een nieuwe zaak. Misschien herkent u de stem uh, van hem. Het was namelijk Badr Hari. Hij uh, kwam vandaag ook aan het woord in de rechtszaak die tegen hem werd gevoerd. Straks meer. Bijzondere dag voor de Rabobank vandaag. Terwijl vanochtend op de beursschong werd geslagen... door houders van ledencertificaten. Want die certificaten werden vandaag voor het eerst op de beurs verhandeld. Gingen medewerkers naar hun werk in de wetenschap... dat er nog eens duizend à 2.000 banen gaan verdwijnen. Bovenop die 8.000 die al eerder waren aangekondigd. U hoort Jan-Paul Veenhuizen, die vandaag met de Rabobank-top sprak over die nieuwe ontslagen. Maar eerst bestuurde Ralf Dekker... die uitlegt waarom de reorganisatie volgens hem nodig is. Het moet sneller, het moet slagvaardiger. Uh, en dat willen we bereiken met dit proces. Ook meer controle, dat Libor-affaires niet meer kunnen plaatsvinden? Nou, laat ik zeggen, een betere besturing van de processen... die we in de hele organisatie uh, laten verlopen. Strakker? Strakker, uh, praktischer, uh, ja, meer efficiënt en, uh, en meer effectief. Goedkoper. En uiteindelijk ook goedkoper, ja, dat is belangrijk. Dat heeft u vrijdagavond om half acht uh, op het interne net gezet. Dat klopt. Op het interne net en ook naar buiten gebracht. Een raar tijdstip voor zo'n bericht. De meeste mensen hier waren al naar huis. Ja, het is een afweging tussen zorgvuldigheid en snelheid. We hadden het eigenlijk donderdag al willen brengen. Maar we waren nog niet klaar. We waren het nog niet eens over de precieze vorm van de communicatie. Dus is het vrijdag geworden waarop heel veel mensen dat thuis op het nieuws moesten ervaren. Ja, dat was inderdaad ongelukkig. Dus we vinden ook dat we, op vrijdag zouden we zo laat... dit soort dingen niet meer moeten communiceren. Dus dat willen we voortaan ook anders doen. Het was een aangenaam gesprek op zichzelf. Er is natuurlijk heel wat woorden uitgewisseld over de gang van zaken... van afgelopen vrijdag. En men heeft minder meer ook erkend dat het beter moet en dat het beter zal gaan. Voor de mensen betekent dat dat de duidelijkheid nog enige tijd zal wachten. Want dat wisten we ook wel een beetje. Dus in het begin mei zal de eerste... Contouren komen van wie en wanneer en waar mensen uitgaan. Dat duurt best lang, hè? Dat duurt erg lang, ja. En de hele periode gaat ook over van mei tot en met 2016. En langzamerhand zal het steeds duidelijker worden voor iedereen... ...of hij of zij zelf getroffen wordt. Want om hier in het hoofdkantoor gaat het om heel veel mensen. Het gaat hier na aan over de duizend tot en met 2000 mensen. En ze we weten niet precies hoeveel. Maar het zijn wel veel, zo'n 10 tot 20 procent van de mensen die werken. U had wel begrip voor hun standpunt? Nou, we hebben geen enkel begrip voor het standpunt dat ze het aan de buitenwereld eerst bekendmaken en dan pas uh, intern. Daar moeten ze echt hun leven beteren, want dat kan niet. Maar wel voordat het moet gebeuren? Nou ja, we weten dat dit gebeurt. We weten dat enorme hoeveelheden uh, mensen ontslagen worden. We weten... Overal? Overal in de financiële sector is dit het geval. En de Rabobank ook. En de Rabobank loopt iets achter, maar het gaat nu wel heel hard. Het verslag was van Eva Wiesing. Wijnald Zwaan, doe juist verslag van de Spits? Nou, die is nog steeds bescheiden. Op de A20 naar Gouda ziet dat er heel anders uit... want daar is een kapotte vrachtwagen gestrand nabij bij Moordrecht. Het veroorzaakt 7 kilometer file vanaf Rotterdam-Prins Alexander. De rechte rijstrook is dicht. Blijf weg uit Den Haag, kom niet. Dat is het advies 24 en 25 maart. Als die nucleaire top NSS wordt gehouden. Obama, Poetin, bijna 60 regeringsleiders worden verwacht in de stad. En dat vereist veel veiligheidsmaatregelen. Snelwegen worden afgezet, vliegtuigen aan de grond gehouden. En ook worden er 13.000 agenten ingezet. Het gebied rond het World Forum, waar de top is, dat wordt een veiligheidszone. Tot ergernis van sommige buurtbewoners. Het verslag wordt opgetekend door Josephine Trehi. Robert Koops, Ronald Blom. U woont hier allebei in een appartementencomplex in de veiligheidszone. Wat houdt dat in? Dat betekent dat we behoorlijk beperkt worden in onze vrijheid. We mogen erin en uit, natuurlijk zou je bijna zeggen. Maar bijvoorbeeld met de auto, de garage in en uit en de wijk verlaten, dat kan niet. Dan lopen we door uw straat. Ja. En aan het einde van deze straat komen we dan bij het World Forum. Ja, dat klopt. Daar hebben we nu, nu het zicht op. De, de omgeving is nu nog wat brak, mag ik zeggen, want er wordt overal geboord en, en gesloopt. Maar ik neem aan dat dat ook speciaal gebeurt vanwege die uh, internationale bijeenkomst. En verder worden er al overal camera's hier in uw straat opgehangen? Tja. Ja, ja. Nou ja, goed, dat maakt je natuurlijk ook wat. Uh, je privacy gaat natuurlijk ook wel enigszins uh, weg. Veel mensen vinden het ook een eer dat die top hier in Den Haag komt. Ja, zeker. En uh, uh, die zitten over het algemeen bij het uh, openbaar bestuur. Die vinden dat heerlijk. U deelt die trots niet? Nee, we hebben er niet heel erg om gevraagd. Ik, ik zie er ook niet heel erg tegenop. Uh, maar waar wij wel tegenop uh, zien, dat is het uh, feit dat we zo ongelooflijk weinig weten van de risico's die bewoners uh, in die periode uh, lopen. Waar denkt u dan aan? Het kan van alles zijn. Het kunnen bomauto's zijn. Het kunnen terroristische aanvallen zijn. Het kunnen drones zijn. Men zegt steeds, ja, maakt u zich geen zorgen? Nou, dat doen we dus wel. Uh, en men zegt ook steeds, uh, ja, jullie wonen allemaal die twee dagen... in het meest beveiligde gebied van de hele wereld. Nou, daar heb ik al helemaal niet om gevraagd. Dat maakt mij alleen maar eerlijk gezegd wat zenuwachtiger. Dan denk ik, jeetje, dan is er echt wat aan de hand. Het gaat om twee dagen. U kunt nu ook gewoon beslissen... ik ga sowieso weg die dagen. Ja, dat is niet zo eenvoudig voor, uh, voor iedereen. Als je huisdieren hebt, uh, bijvoorbeeld, ja, dan moet je al je oude hondjes, knarriepietjes. Wat je nog meer in huis hebt, moet je meenemen. Ik neem mezelf als voorbeeld. Dat is erg, uh, erg lastig en je laat je niet wegjagen. Dus wat gaat u doen? Dat weet ik nog niet. Ik blijf en ik kijk toe. Een paar straten verderop. Mevrouw vrouw zet net de fiets op slot. Wat vindt u ervan dat die top straks in uw achtertuin gehouden wordt? Het is wel interessant, maar als alleen buurtbewoner uh, uh, is het een beetje uh, ja, lastig. Want uh, wij denken dat we kunnen niet uh, in en uit alles, ook op de fiets is het uh, soms niet mogelijk, hebben we gehoord. Dus uh, ja, en uh, onze dochter, haar school is, uh, ze zit op de gymnasium Zorfliet. school is direct tegenover die uh, World Forum. En uh, ze hebben wel uh, die twee dagen afgeluisterd, zeggen nee, we hebben geen school, want uh, dat kan niet. Nog bang voor veiligheid? Nee, nee, dat, uh, ik heb, dat speelt geen rol voor mij. Ik denk dat het wel zo veilig is. Het is de veiligste plek op aarde, <laughs> denk ik. Hier bij de taxistandplaats staan ook een aantal uh, taxis te wachten. Dag. Um, eind maart, uh, niet zoveel werk voor u, denk ik, hier. Nee, helemaal niks. Je kan je helemaal niet meer komen in de buurt. Dus uh, wordt inderdaad geen werk voor ons. En wat ik heb gehoord, veel verkeerswegen afgesloten en zo. Dus het wordt erg lastig, ja. ja. Vindt u ervan? Nou, ik vind prima dat het hier naartoe komt. Maar jammer dat het niet voor ons direct werk oplevert. Maar wel goed voor Den Haag verder. Ja hoor, ja. Wilt u daar nou veel meer over weten? Ga dan naar de site van de NOS, nos.nl. Daar leest u bijvoorbeeld hoeveel wereldleiders er komen... hoeveel wegen er worden afgezet, hoeveel ambtenaren er zijn... hoeveel journalisten, dat kan ik wel onthullen. 3000 journalisten die zijn bij het evenement aanwezig. Allemaal te lezen op nos.nl. Elke werkdag van half vijf tot 6 het NOS Radio 1 Journaal. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my ever gets to me in this attitude Where do you feel the warmth of my gratitude Against One, het is van Danger Mouse. En Danger Mouse, dat is eigenlijk weer de helft van het duo. Dat duo Knars Barkley. Misschien kent u die nog wel van dat liedje Crazy. Ja, daar gaan de bellen weer rinkelen. Vandaag de rechtszaak tegen Baddahari. En Baddahari Hari heeft zijn slotwoord gebruikt om het een en ander te zeggen. Hij zegt dat hij een periode heeft afgesloten. Een periode waarin zijn kracht ook zijn zwakte is geweest. En zijn kracht zal nu alleen nog maar zijn kracht zijn... Misschien wat cryptische woorden van de kickboxer die terecht staat voor acht gevallen van mishandeling... en één verkeersdelict. Maar zijn advocaat Benedicte Fiek die legt uit... wat Badr Hari nou eigenlijk met die woorden bedoelt. U moet het misschien figuurlijk en letterlijk zien. Uh, in de letterlijke zin dat hij zijn kracht positief uh, zal aanwenden... Uh, als uh, vechtsporter. Um, en uh, niet negatief als uh, kracht die hij in negatieve zin buiten aanwendt. Uh, en in figuurlijke zin dat hij ook weet dat hij een inspiratiebron... dat hij ook de kracht heeft om een inspiratiebron voor jongeren te zijn... en dat hij dat uh, in positieve zin wil aanwenden, dus uh, op maatschappelijk gebied. Daarmee erkent hij impliciet toch wel dat hij her en der over de schreef is gegaan. Ja, maar dat heeft hij toch ook bekend? Hij heeft ook bekend dat hij Koen Evering volstrekt ten onrechte een, uh, een klap heeft gegeven. Dus dat, daar heeft hij ook spijt van. Dat heeft hij bekend. Dus dat wordt wel eens vergeten. Maar dat heeft hij uh, volmondig bekend. En hij heeft ook een kopstoot gegeven in een andere zaak. Dat heeft hij ook bekend. En dat moet hij niet doen. Dat wil hij niet doen. En dat is nou juist wat hij in zijn laatste woord tot uitdrukking heeft willen brengen. En daarbij uh, heeft u namens hem gezegd dat hij ook graag uh, als hij dan straf krijgt een, een zinvolle besteding wil geven aan die straf. En bijvoorbeeld zijn. Ja een Voorbeeldrol richting jongeren, nou ja, wil, wil inzetten daarvoor. Wat is precies de bedoeling dan? De bedoeling is dat hij natuurlijk wel vertelt dat hij fouten heeft gemaakt en dat die fouten, dat je die beter niet kunt maken. En dat als je iets bereikt hebt en je laat dat afbrokkelen door het maken van fouten, omdat dat voort is gevloeid uit onbeheerste momenten, dat, dat je daar ongelooflijk spijt van krijgt. Krijgt. En hij wil dus jonge mensen inspireren om niet op dat vlak, ja, op het maken van, die, van foutenvlak, om dat niet na te volgen. Ja, de zaak is in zoverre afgelopen. De inhoudelijke behandeling is voorbij. Het is nog wachten op uh, de uitspraak van de rechter. Uh -huh. uh, ja, zucht van verlichting. Nou, het was wel een bevalling, moet ik u zeggen. Want ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel uh, media-aandacht was voor een zaak van dit kaliber. En uh, ja, dat is me niet meegevallen, laat ik het zo zeggen. Een zaak van dit kaliber, daarmee bedoelt u uh, ja, wat mishandelingen in het uitgaansleven? Of, of hoe moet ik dat zien? Nou, wat ik bedoel te zeggen, dat is dat het um, uh, natuurlijk een ernstig verwijt is. Maar dat het een niet zo'n uitzonderlijk zware zaak is dat dit deze aandacht rechtvaardigt. Ik bedoel, deze aandacht die kom je tegen in ja, zaken waar een aantal mensen... Uh, uh, vermoord zijn, of althans waar die verdenking wordt geformuleerd. Dus ja, ik vind, ik vind de media aandacht in deze zaak en het, media, het parallel lopende mediaproces in deze zaak, vond ik wel buitengewoon heftig. Toch heeft Bader Hari er zelf ook wat invloed op uh, gehad, hè. Dat is tijdens de rechtszaak ook naar voren gekomen. Hij heeft als een van de eerste een interview gegeven aan de Telegraaf. Heeft hij daarmee niet gewoon over zichzelf afgeroepen? Nou ja, die, dat eerste interview, daar heeft hij ook ongelooflijke spijt van, dat had hij niet moeten doen. Hij, het, hij hoopte, en dat heeft hij onterecht ingeschat, hij hoopte daarmee juist de belangstelling een beetje uh, te laten luwen. Nou, dat is, uh, dat is niet gelukt. En daarna heeft u hem nooit meer in de media gezien. Mij ook niet. Ik denk dat de personen die het meest in de media zijn geweest... dat is in ieder geval niet de verdediging van Badr Hari. Benedict de Fiek was dat de advocaat van Badr Hari. De vragen werden gesteld door Ilan Sluis. Zo, de meeuw, de kop en de minister... Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl... en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau. Op is op vliegwinkel.nl Je hebt geleerd om een tank te besturen... of op twee kilometer afstand iemand dood te schieten. Je bent klaar voor je terugkerende burgermaatschappij. Of toch niet, vanavond. Het laatste deel van Bandido's, nutteloze kutburgers. Bandido's, een vierdelige documentaire serie van de VARA. Om 11 uur op Nederland 2...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 Onzeker over het feit of hij door zijn ziekte straks nog wel muziek kan maken. Onderzoek geeft hem en vele anderen hoop op een betere toekomst. Help mee. SMS nu de letters MS naar 4333. MS naar 4333. Steun het wetenschappelijk onderzoek en doneer 3 euro. Hartelijk dank. Ik ben Dorinda Roos, directeur Stichting MS Research, Voorschoten. Het meest luxe resort, Hof van Saksen. Kijk voor de beste last minutes op HofvanSaksen.nl. Dit is Radio 1. Als we nog 8 seconden wachten, is het precies half zes. Gert Cluck, een beetje rustig aan. Dan wordt het tijd voor het NOS-journaal. Ja, half zes. Boekwinkel Polaren sluit vanaf morgen tijdelijk haar deur. De keten werkt aan een strategische heroriëntatie om haar voortbestaan veilig te stellen.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 De AWB wil dat de opbrengst van verkeersboetes gebruikt wordt... om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verder wil de organisatie dat het systeem voor verkeersboetes herzien wordt. De AWB wil onder meer dat een boete binnen 24 uur op de mat valt... en dat er een bewijs wordt toegevoegd. De Openbaar ministerie kondigde vandaag aan... dat het makkelijker wordt om protest aan te tekenen tegen een bekeuring. Een medewerker van het hoofdkantoor van Essent... heeft samen met klanten gefraudeerd. De man is ontslagen. Het energiebedrijf heeft aangifte gedaan tegen de oud-medewerker. Een woordvoerder van Essent wil niet zeggen hoe de man heeft gefraudeerd... Het is ook niet bekend om hoeveel geld het gaat. En dat zijn hoofdpunten. Willem 1, Wordt het zo koud? Blijft het zo koud? Vind je het nu al koud? Ik heb het nu al koud. Ja, ik heb nee. een warme trui aangetrokken. Ja. Ja. Nou, ik heb een dun ja, ik vind het ook een beetje te koud. Maar het wordt nog wat kouder. Want eigenlijk zitten we nu in een soort zuid-zuidwestelijke stroming... die die echt hele koude lucht wat meer terugdringt... richting Polen, zuid scandinavië misschien nog het oosten van Duitsland... Maar dat gaat veranderen, want er gaat een lage drukgebied uh, ontstaan boven Frankrijk. En dat betekent voor ons een oostelijke stroming. Nou ja, en in de winter uh, levert dat toch wel vrij vaak hele koude lucht op. En dat is niet morgen nog hoor, maar dat is wel vanaf woensdag in ieder geval het geval. Dan gaan de nachten hebben we lichte tot matige vorst. En overdag komt het kwik op veel plaatsen ook niet of nipt boven het vriespunt uit. En wat is de situatie op dit moment, Willemij? Vanuit het uh, zuidwesten trekt er een gebied met regen over het land. Maar dat kan uh, de komende uren in het noordoosten opnieuw wel wat natte sneeuw of sneeuw opleveren. Waar daar, waarbij het weer uh, nou, wat witter wordt of op een aantal plaatsen tijdelijk uh, wit uh, wordt. En dus nog steeds kans op gladheid daar. En ik denk dat dat uh, zo, weer, zo de hele nacht uh, geldt. En ook uh, morgenochtend uh, nog. Dus uh, op de weg is het echt nog wel oppassen. En dit uh, koufront, deze aanval van kou... die ja. jij overigens volgens mij in begin januari al voorspeld had... blijft die? <laughs> nee, zoals het er nu naar uitziet... is het echt even van, van korte duur dat die kou uitstroomt uh, over ons land. Zo tot en met vrijdag. Want in het weekend loopt zoals het er nu naar uitziet... de temperatuur alweer uh, omhoog en dan... Uh, stijgen ook de neerslagkansen weer. Dat, was, dat is misschien een positief puntje van de komende koude dagen... dat het wat zonniger is en ook droog. Dankjewel, Willemijn. Gaan we naar Wijnandswaan bij de ANWB. Problemen op de A20? Op de A20 naar Gouda. Daar zien we eigenlijk de enige echt serieuze file van deze avondspits. Tussen Tussenknopend Terbrechtseplein en Moordrecht staat inmiddels 8 kilometer stil. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Die staat op de afrit Moordrecht. Op de A20 is de rechterrijstrook dicht. Verkeer van Rotterdam naar Utrecht kan beter omrijden via... Gorkum over de A16, A15 en de A27. Koelket eigenaar Roland Kaan, die was eerder heel duidelijk. De minister is net als een zeemeeuw. Ze schijnt op je hoofd en dan vliegt ze door. En de minister, dat is in dit geval minister Ploemen. Het gaat over kleding die gemaakt is in Bangladesh. Eerst 2,5 minuut ster, dan meer.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 Schrijf nu in op DenkProducties.nl Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op Belisol.nl John Favreau vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar DenkProducties.nl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 Doe mee aan de Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigenhuis. Inschrijven kan tot en met 10 februari op eigenhuis.nl De komende jaren zullen nog duizenden banen verdwijnen in de financiële sector. Het wacht oud-bankier en oud-hoogleraar Dolf van den Brink. Rabobank verwacht de komende jaren duizend tot tweeduizend banen te schrappen op het hoofdkantoor in Utrecht. Ontslagen komen bovenop de 8000 die al eerder werden aangekondigd bij de lokale Rabobanken. Ook ABN AMRO, ING en verzekeraars zoals Achmea die moeten banen schrappen. En dat doen ze allemaal in hoog tempo. Dolf van den Brink, daar hebben we nu contact mee. Goedemiddag. Goedemiddag. Je zou bijna zeggen, waar houdt het op? Uh, nou, in ieder geval nog niet uh, op korte termijn. Hè. De, de banken hebben een hele verspoedige tijd achter de rug lang geleden zoals u weet. In de jaren 90 en de eerste helft van um, zoals het van heet geloof ik de jaren nul. Uh, daardoor is in die tijd in ieder geval te weinig aandacht geweest... en focus op uh, kostbeheersing. Uh, nou, de situatie is drastisch veranderd. En los van dat de kosten relatief te hoog zijn geworden in de voorspoedige tijd... is de corruptuur natuurlijk helemaal omgeslagen. Dus een hele hoop uh, opbrengstcategorieën zijn onder druk gekomen. En dat zal ook nog wel een aantal jaren duren. Dus er moet uh, ja, gesaneerd worden. En dat ja. gaat nog wel een paar jaar duren. Ja. Dus dit is niet de laatste aankondiging die nee. kunnen over, waar we het over kunnen hebben? Daar ben ik niet, nee. En die mensen die er nu uit uh, moeten, want uh, gedwongen ontslagen zijn niet te voorkomen, waar moeten die dan naartoe, naartoe? Ja, ik neem aan, uh, banken zijn toch in het algemeen hele goede werkgevers, dat er uh, uh, goede procedures zijn, dat mensen worden begeleid naar andere uh, functies. Zijn nou, ik, op, be ik, ik bedoel eigenlijk meer van, is er ergens anders werk voor nou, dat uh, dit soort ik mensen? Ja, dus uh, er zijn natuurlijk een hele hoop uh, andere uh, financiële functies... ook buiten de, de, de bedrijfstak. En, en ja, daar zullen mensen door uh, wellicht ook voor een deel omgeschoten moeten worden. Dus in het algemeen doen we dat uh, in, in de vorm van outplacement uh, heel zorgvuldig. Dus... Ja, maar goed, uh, uh, het is niet anders. Uh, bij de bank is er te weinig werk, dus het zal zeker uh, gaan gebeuren. Ja, maar nou is Rabobank met deze mededeling gekomen. Vrijdagavond om half acht, een beetje raar Maar Goed, afgezien daarvan. Um, Rabobank is wel de laatste in de rij. Zijn ze te laat? Nou, kijk, de crisis is uh, geboren, uh, zoals we allemaal weten, in Amerika... Met, uh, Allerlei uh, hypotheken, uh, gepackaged, uh, ja, gepackaged hypotheken, die uiteindelijk ook in Europa terecht zijn gekomen bij allerlei banken. En daar behoorde de Rabel niet toe. Dus degenen die, die die pakketten hadden in de uh, loop van de jaren nul, uh, en dat voelden dus allemaal in 2008 in elkaar, die hebben die eerste klappen gemaakt. En dat zijn in het algemeen de, ja, de, de andere grootbanken geweest. De Rabel heeft uh, achteraf heel verstandig daar niet aan meegedaan. Maar die wordt nu slachtoffer van uh, ja de volwaard van de crisis, want. Nou de eerste jaren na 2008 is. laten eh, nou, we zeggen, de pijn. de hele kiezer eigenlijk door de overheid opgevangen. Die heeft zijn kort op laten lopen. Dat is in de meeste landen gebeurd. Dus de pijn begint nu pas bij de burger te komen. en in de reële economie. En daar is de rabo weer eh, extra ontvankelijk voor. Dus die hebben natuurlijk hele grote Nederlandse hypotheekportefeuilles. Ze hebben eh, grote belangen met midden- en kleinbedrijven. En daar is het allemaal zwaar weer. Dus die komen een aantal jaren later aan de beurt, ja. ja maar als ik u zo hoor, dan denk ik. waar is dat optimisme van? Dan bijvoorbeeld de regering daarop gestoeld. Want die zegt van nou, de crisis is, is, is bijna voorbij. Maar u schetst een soort beeld... Uh, alsof we eigenlijk nu pas de gevolgen echt gaan merken. Ja, ja nou ja, dat moet u dan een regeervraag. Nee, dat het vraag u even de, de analyse. Is, uh, ja, ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat het nog een aantal jaren... een moeilijke periode zullen doorgaan. Ik geloof overigens anders dan de minister-president... die woordvoerder is en die inderdaad zegt... we moeten met z'n allen optimistisch zijn. Ja, dat denk ik moet je inderdaad op lange termijn zijn. Daar is hij juist weer wat... Uh, over dat het wordt nooit meer zoals het was dat hebben we eerder gehoord trouwens van de vorige minister president, maar eh, ja, op korte termijn eh, men zal dan zeggen, jongens het is over en we gaan weer huizen kopen en een auto. ja dat is jezelf het gek houden, we zitten in een enorme transformatie van de economie dat is deels door de bankenvoorzitter deels door een eh, ontwikkeling in de economie die elke tientallen jaren zich herhaalt dat op een gegeven moment de oude groeimotoren zijn gestagneerd en de nieuwe groeimotoren in opbouw zijn nou in zo'n transformatiefase zitten we en dan kunnen we natuurlijk hopen van, ja, dat uh, is niet zo. En we moeten juist, uh, z'n allen wat optimistisch zijn, want het komt vanzelf wel goed. Ja, zo eenvoudig is het gewoon niet. Nee, nou dat merken we dus nu. Dat zien we dus uh, onder andere bij, uh, bij de Rabobank. Betekent dit trouwens ook voor ons gewoon als klanten eventjes, hè, afgezien van, van, van de werkgelegenheid. Uh, betekent het voor ons als klanten ook nog het een en ander? Uh, ja, nou, ik denk dat de, de tendens in het algemeen is, want uh, nou, die les hebben de banken natuurlijk ook wel geleerd en de verzekeraars, dat de klantbehandeling niet in uh, alle opzichten goed verzorgd was. Dus dat er een enorme focus bij de uh, financiële sector is om uh, veel uh, zorgvuldiger met de klant uh, om te gaan. Dus structureel denk ik dat de relatie met de klant natuurlijk uh, verbetert. Uh, ja, het ligt eraan welke kant van de bankbalans je staat. Maar ja, de banken moeten dus meer kapitaal onder andere gaan uh, verzamelen en dat uh, moet echt... Vandaan komen. En ja, Dat zal niet zo goed uit de aandachtmarkt komen. En bij de rabo is dat sowieso moeilijk. Dus het zal voor een deel uh, uit de ingehouden winst. En dat betekent weer dat marges omhoog moeten gaan. Dus kosten moeten omlaag. Daar, daar begon u het verhaal ja. mee. Ja. Maar ja, de opbrengsten moeten ook omhoog. En uh, ja, dat gaat dan weer de kosten van de klant. Dus die moet meer voor zijn krediet betalen of krijgt minder voor zijn spaargeld. Ja, dus daar in die zin betalen we ook de rekening. En we merken het natuurlijk ook. Uh, maar dat is niet alleen bij de Rabobank. Maar gewoon dat er minder kantoren om de hoek zijn. Er wordt steeds meer geautomatiseerd, steeds meer klanten zijn online, eh, trekken dan geld uit de muur, maar dat kan overal, dat hoeft niet in de bankgebouw te gebeuren. Dus dat is een structurele ontwikkeling die al veel langer aan de gang is en ook zich de komende jaren zal doorzetten. Meneer van den Brink, ik dank u wel voor uw analyse. Graag gedaan. De GR is waarlijk verrezen, zalig passen. Hele paus Johannes Paulus II. Maar dit is het nieuws van vandaag. Nou, Dat dievenen het op zijn bloed hebben gemunt. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. gaan we zo over hebben. Maar eerst over de warme woorden voor de Nederlandse textielbranche. Van minister Liliane Ploemen voor Buitenlandse Handel. Dat deed ze vanochtend, die uitspraak op een kledingbeurs. De kledingbeurs De Modefabriek in Amsterdam. Veel bedrijven hebben volgens haar het veiligheidsakkoord getekend... om de arbeidsomstandigheden in de confectieateliers in Bangladesh te verbeteren. Waar vorig jaar duizenden medewerkers bij ongelukken het leven verloren. Zelfs Ronald Kaan, hij is van Koelkart, die zette zijn handtekening. Vorig jaar vergeleek je de minister nog met een mail die, die op je kop scheidt. De minister is blij met de resultaten tot nu toe. Ja, er zijn belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. In Bangladesh werken 4 miljoen mensen in die textielindustrie. Er zijn meer dan 3000 fabrieken. Daarvan zijn er nu 100 gecontroleerd en die anderen moeten nog. Dus de overgrote meerderheid moet nog? De overgrote meerderheid moet nog. Maar het betekent dat we dus de aandacht voor het verbeteren van die arbeidsomstandigheden echt moeten vasthouden. U sprak hier in Amsterdam voor de, de fabrikanten van de duurzame kleding eigenlijk een kleine niche nog in de markt. Is dat niet, een, wat zij doen, een druppel op de gloeiende plaat? Nee, ik geloof niet in druppels op gloeiende plaat. Ik geloof dat elk merk, elk t-shirt kan het verschil maken. En je ziet dat de grote ketens, zoals CNA, H&M, ook heel veel aandacht hebben voor duurzaamheid, voor veiligheid. Daar bent u wel tevreden over? En er zijn nog stappen te zetten, maar ze hebben wel het veiligheidsakkoord ondertekend. En dat betekent dat ze ja, zich gecommitteerd hebben aan dat juridisch bindende akkoord om verbeteringen door te voeren. Dat die verbeteringen nog niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, dat vinden we allemaal erg, maar daarom werken we er ook hard aan door. Ronald Kaan, eigenaar van kledingketen Coolcat, was vanochtend in het Radio 1 journaal en hij noemde uw beleid eigenlijk Window dressing. Want die afspraken met fabrikanten die zijn volgens hem helemaal niet te controleren. Nou ja, ze zijn juridisch bindend. En ik ben, ben ook blij dat Coolcat zelf zich aangesloten heeft bij die afspraken. Maar we moeten natuurlijk wel controleren. Alleen maar een handtekening zetten is niet voldoende. Uh, dus iedereen uh, die tekent, die moet ook de verantwoordelijkheid nemen... om dan ook echt de arbeidsomstandigheden te verbeteren... en de veiligheid te versterken. Tot nu toe zie ik bij de Nederlandse merken echt heel veel betrokkenheid. En ik roep ze dan ook allemaal op... om te uh, u zegt ik zie heel veel betrokkenheid. Uh, Coolcat, Ronald Kahn wilde eerst niet tekenen, deed het later toch. Hij noemde u een uh, meeuw die overvliegt en op je hoofd scheidt. Uh, duidt dat op die betrokkenheid die u bij de kledingindustrie ziet? Nou, hij heeft het akkoord getekend, net als prenatal. En daar ben ik heel erg blij om, net als andere uh, modemerken. Daar gaat het uiteindelijk om dat we gewoon samen de schouders eronder zetten... en werken aan die verbetering. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Want ook consumenten gaan natuurlijk steeds meer en meer letten... op de omstandigheden waaronder kleding gemaakt wordt. Ja, denkt u dat nou echt? Want heel veel mensen hebben niet veel geld voor kleding. Nee, maar het uh, goede is juist dat je in elke prijsklasse ook de goedkope t-shirts, die kunnen verantwoord gemaakt worden. En dat betekent dat je, of je nu een t-shirt van 9,95 koopt... of van 79,95... Ik vind dat je als consument ervan op aan moet kunnen... dat mensen dat t-shirt hebben gemaakt in een veilige fabriek. En het kan ook, want de fabrieken in Bangladesh die ik heb gezien... die het goed doen, die werken ook voor de goedkopere merken... en die hebben ook een gevulde orderportefeuille. Het kan, het moet, maar we moeten wel allemaal betrokken blijven. Ten slotte, is u, uh jurk duurzaam geproduceerd? Mijn jurk is duurzaam geproduceerd. Ja, hij is van kist en tel, hier te koop op de beurs. Het zijn minister Ploemen van Buitenlandse Handel. Ze was in gesprek met onze verslaggever Wilco Boon. Wijnand Swaan bij de ANWB. Hoe gaat het op de A20? Op de A20 gaat het langzamerhand beter. Het is over het algemeen een redelijk bescheiden avondspits. Het aantal files is wel toegenomen. Maar voor die A20 heb ik goed nieuws. Want de rijbaan is weer vrij. Naar Gouda staat dus tussen knopen Terbrechtseplein en Moordrecht nog 7 kilometer. Wereldwijd wordt vandaag de holocaust herdacht. gebeurde onder meer in het voormalige concentratiekamp Auschwitz. Het is vandaag precies 69 jaar geleden dat het Russische leger Auschwitz bevrijdde. Bijna anderhalf miljoen mensen werden er vermoord. Herdenking werd ook bijgewoond door een grote delegatie van het Israëlische parlement. Daar praten we over met onze correspondent, Monique van Hoogstraat in Israël. Monique, ik zeg een grote delegatie, wie waren er allemaal bij? Ja, zeker. De helft van de Knesset was erbij. Uh, dat is de grootste delegatie ooit uh, van het parlement. Maar er waren ook ministers, uh, andere hoogwaardigheidsbekleders, rabbijnen, een groep nabestaanden. Uh, ik geloof bij elkaar ongeveer twee chartervliegtuigen vol. En er waren ook nog een paar Amerikaanse miljardairs, uh, waarvan één dit heel voor een groot deel uh, heeft gefinancierd. Ja, waarom heeft hij dat gefinancierd? Hij vindt het belangrijk dat het parlement daar ook bij is? Ja, hij, is een, uh, een, uh, hij heet uh, Stuart Rar. Hij is de king of the fun, noemt hij zichzelf. Uh, een man die uh, rijk geworden is in um, uh, zeg maar de, de pillenindustrie, de farmaceutische industrie. En um, hij ja, is een weldoener en dit is een van, uh, van zijn projecten. Misschien speelt mee dat, hij, um, dat steeds meer uh, Holocaust-overlevenden natuurlijk sterven. Um, dus over een paar jaar uh, zullen die er niet meer bij zijn. Dat kan voor hem een reden zijn geweest om juist nu zo groot uit te pakken. Is het vandaag ook een bijzondere dag in Israël? Uh, er wordt natuurlijk aandacht aan besteed uh, in de kranten. Die grijpen dat aan om verhalen te vertellen over de holocaust of nieuws wat daaraan gerelateerd is. Maar de eigenlijke holocaustherdenking hier in Israël is uh, eind april. Dat is voor veel Israëliërs een veel belangrijkere dag... En dan staat iedereen er bestil, dan, dan zijn er speeches, sirenes, dan is iedereen trouwens ook vrij. Um, dus dat is de echte Holocaust herdenkingdag uh, voor Israël. Maar goed, deze krijgt ook wel aandacht. Onder andere juist um, um, een uurtje geleden was ik bij een speech van uh, minister Livni, Titi Livni. En uh, ook zij uh, geeft deze herdenking aan om uh, nogmaals een pleidooi te houden voor de vredesbesprekingen die zij op dit moment leidt met de Palestijnen. Ja, ze maakt een soort koppeling uh, daartussen, laat mij zeggen tussen het aloude adagium van na de oorlog, nooit meer oorlog. Nou, die eigenlijk niet, die had gekund. Uh, maar wat zij zegt, um, uh, de situatie in Israël vandaag is niet zoals van de, uh, voor de joden, van voor de oorlog. He, we zijn inmiddels een sterke staat en we moeten niet steeds kijken naar het lijden van ons en van de joden in het verleden. Maar we moeten naar de toekomst kijken. En we moeten kijken naar een staat die we, die we willen, die ik in elk geval wil, zegt zij. En die we met, met z'n allen zouden moeten willen. Een democratische Joodse staat. En die kunnen we nou eenmaal niet uh, hebben als we die bezetting blijven volhouden. En we moeten uitkomen op een vredesovereenkomst uh, met de Palestijnen. Dat is iets waar zij heel sterk voor pleit. Waar zij heel veel uh, tegenstand, uh, weerstand ook... Mee oproept. Ja, en daarom grijpt ze ook dit nog maar weer eens aan om dat pleidooi te houden. Ja, maar die weerstand. Uh, politiek uh, snap ik dat allemaal in eerste in, in Maar is er dan ook geen weerstand als iemand zegt van we moeten ophouden met alleen maar te kijken naar het lijden? Want dat lijkt me nogal een bijzondere uitspraak. Ja, maar zij verpakt het wel, uh, ze verpakt het wel, zodanig dat volgens mij dat neem aan dat mensen daar niet over gaan vallen. Kijk, ze zegt ze heeft natuurlijk waardering voor die herdenking, dat vindt ze belangrijk. Maar ze zegt: ja, we zijn nu een sterke natie. We zijn natuurlijk niet meer het leidende volk. En uh, ja, dat is iets wat, wat ook wel hardop gezegd mag worden uh, tegenwoordig. En voor haar is dat natuurlijk belangrijk in haar uh, stellingname. Monique, dankjewel. Monique van Hoogstraten was dat, onze correspondent in Israël. Het is tien minuten voor zes. so still Oh, I'd be Lindsey Buckingham schreef het al in 1987. Fleetwood Mac. big love was dat. Een doosje met bloeddruppels van paus Johannes Paulus II... dat is gestolen uit een kerk in Italië. Italiaanse media melden dat er een grote zoekactie is begonnen. Stijn Vaticaan vaticaandeskundige, goedemiddag. Goedemiddag. Een doosje met bloeddruppels van de paus. Wat moeten we ons daarna nou bij voorstellen? Nou, toen die, deze paus, Johannes Paulus II... is, is hij leven nogal veel in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen zijn op een uh, gegeven moment... Twee of drie, daar verschillende lezingen over ampullen bloed ja. uh, bewaard gebleven voor een uh, mogelijke bloedtransfusie. En die zijn eigenlijk jammer nog meer opgedoken toen hij eenmaal was overleden. En als iemand overleden is en kandidaat heilig is, zoals bij Johannes Pouten het geval is, dan worden dat reliquieën. Nou, en een van die ampullen heeft zelfs al een tournee door Mexico gemaakt. Echt waar? Ja, als, als medicijn tegen het uh, drugsgeweld daar, ik geloof niet dat het veel geholpen heeft. Maar ja, die drie ampullen, die, die zwerven nu al zo'n paar jaar over de wereld. En uit een van die ampullen is een paar bloeddruppels uh, ja, terechtgekomen in dat kleine kerkje in Abruzzo. Ja, maar waarom stel je nou bloed? Wat heb je eraan? Nee, kijk, de katholieken geloven dat van alle mensen in de hemel, de, de zalige en de heilige, dus ook Johannes Paus II, het, van alle mensen het dichtst bij God zitten. Dus als je iets van zo'n... ...van God gedaan wil krijgen... ...kun je maar het beste zo'n heilige, je bezig spreken... ...op zijn schouder tikken tot een bidden... ...zodat hij op voorspraak van jou iets op aarde regelt. Nou ja, dichterbij een heilige dan via zijn bloed... ...kun je eigenlijk niet komen. Vandaar dat reliquier, want daar hebben we het over... Ja. Uh, ...zo'n belangrijke rol spelen in het geloofsleven... ...van met name, moet ik wel zeggen, de zuidelijke katholieken. Ja, Stijn, als ik je zo, zo hoor, dan zou ik bijna zeggen... ...wij zitten nu te luisteren naar het volgende deel... ...van een hele spannende trailer van Dan Brown... Nou ja, kijk, die, ik heb begrepen dat de Italiaanse politie denkt dat satanische secten er wel eens achter kunnen zitten. En dan wordt het allemaal nog griezeliger. Uh, maar vergeet het niet, wij, het is voor ons als nuchtere Nederlanders misschien iets heel, iets heel vreemds, iets bizars bijna. Maar vergeet niet, uh, vanmiddag uh, de hele dag zijn meer dan 50 politiemensen op zoek gegaan naar Johannes Paulus II. Want daar ja. hebben we het er wel over. Ja, precies, die zijn op zoek gegaan uh, naar dat, uh, na dat bloed. En ik begreep zelfs dat afgelopen zaterdag een, een hele bijzondere feestdag zelfs was. Van de... Ja, de satanische, de, de, die, in de wereld van het satanisme is 25 januari een feestdag. Bovendien vieren de satanisten uh, volgende zaterdag het nieuwjaar. Dus dat zou erop kunnen wijzen dat satanisten erachter zitten. Ja, het lijkt natuurlijk ook een beetje op een ontvoering. Dus uh, er zal misschien wel uh, losgeld worden gevraagd. Maar vergeet niet dat hele dorpje. Dat is helemaal in de war. Ik heb net even op de website van de kerk gekeken, San Pietro della Jenka. Daar zijn Foto's te zien van de plaats Delict. Ja, de schik zit er daar goed in. En je mag aan iedereen komen in Italië, zelfs aan Berlusconi. Maar blijf met je handen af van Jannes Pauwse tweede. Maar jij zegt dat het dus voorstelbaar is dat er los geld voor een beetje bloed van de pauschap ge gevraagd wordt. Nou, ik kan me herinneren dat een tijdje geleden in Italië. een bekende TV-presentator was overleden, zeer vermogend. En dat boeven gewoon zijn, zijn, zijn lichaam uit het graf hebben gehaald en los geld hebben geëist. ...van de familie om hem weer terug te bezorgen. Het is niet ongebruikelijk in Italië. En ja, zelfs pausen zijn niet immuun voor deze bandieten. Nee, en helemaal niet als ze dood zijn en het bloed zwerft door het land. En het is natuurlijk ook een bijzonder jaar, want er wordt 27 april heilig verklaard. Dus ja, dan moet hij eigenlijk wel terug zijn. Ik begrijp het, Stijn. Dank je wel dat je ons een klein kijkje hebt gegund... in deze misschien wel heel bijzondere wereld. Naar aanleiding van de diefstal van een doosje met bloeddruppels... van paus Johannes Paulus II. Dat was het Radio 1-journaal. Zo dadelijk, dit is de dag van de EO. Thijs van de Brink is terug, dat is mooi voor de radio. Hij gaat het onder meer met historicus Wim Berkelaar hebben... over de persoonlijke brieven van Himmler die opgedoken zijn. Richard Troost is ook de gast. Dat is de directeur van die school, hè? Iemand kan doen. Veel plezier erbij. Dag kom je tot. Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. 27 januari is wereldwijd de herinneringsdag voor de Holocaust. Daarom in Twee Dingen een gesprek met de archeoloog Ivar Schutte. Hij doet onderzoek bij het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Twee dingen. Ivar Schutte over zijn werk als archeoloog... en over de heftigheid van het onderzoek bij Sobibor. Twee dingen, actueel en persoonlijk. Straks tussen half negen en negen.